10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Blok voor Wonen is bereid het tarief van de verhuurdersheffing aan te passen. Als uit een evaluatie blijkt, blijkt dat de gevolgen van de maatregel te ernstig zijn. Met die toezegging hoopt Blok PvdA-senator Duivenstein te overtuigen van het woonakkoord. Duivenstein is zeer kritisch over de verhuurdersheffing die een belangrijk onderdeel is van het woonakkoord. Woningcorporaties moeten tot 2017 1,7 miljard euro afstaan aan de schatkist. Als de PvdA-senator tegenstemt is er geen meerderheid... Voor het woonakkoord. Duivenstein noemt de toezegging van Blok heel belangrijk. Advocaat Geert-Jan Knoops spant namens ex-piloot Julio Ports een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. RTL Nieuws meldt dat Knoops wil dat Ports meer rechtsbijstand krijgt. De vroegere piloot staat in Argentinië terecht... omdat hij tijdens het Videla-regime betrokken zou zijn geweest... bij de dodenvluchten, waarbij tegenstanders van het regime... vanuit een vliegtuig in zee werden gegooid. Ports draait nu zelf op voor de proceskosten... en dat is volgens Knoops niet terecht... omdat Nederland mede aansprakelijk is voor de situatie waarin Ports zit. Een kort geding dient op 21 januari. Marianne Vos is uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Het is de derde keer dat de wielrenster wint. Ze werd dit jaar voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden. Op het Sportgala in Amsterdam zijn de beachvolleyballers... Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uitgeroepen... tot sportploeg van het jaar. Ze zorgden dit jaar voor een grote verrassing... door als eerste Nederlanders ooit wereldkampioen te worden. En verder werd straattrainer Gerard Kemkers verkozen... tot coach van het jaar. In de achtste finale van de KNVB-beker heeft Pek Zwolle uitgewonnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 4-1 voor de Zwollenaren. De andere wedstrijden in de achtste finale van de KNVB-beker worden morgen en overmorgen gespeeld. Het weer op de meeste plaatsen droog. In de loop van de avond en nacht kan in het westen en noorden regen en motregen vallen. Minima rond 4 graden. Overdag eerst in het noorden wat regen, later overwegend droog met soms een beetje zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, het is een bijzondere langste lijn op deze dinsdagavond. We gaan het jaar eigenlijk al afsluiten op deze dinsdag. Nog niet helemaal aan het einde van het jaar, maar dat doen we ieder jaar in de rij in Amsterdam. Met het NOS NOC NSF Sportgala, waarop de sportman, sportvrouw, sportploeg en sportcoach van het jaar onder meer worden gekozen. En um, nou, volgens mij is nog niet alles klaar. Edwin Cornelissen loopt zoals elk jaar als reporter door het pand. Edwin. Het had om tien uur klaar moeten zijn, maar live televisieuitzendingen. En je weet hoe dat gaat, hè? Wat komt er nog? Wat er nog komt, dat is misschien wel de belangrijkste categorie in ieder geval. De climax, de apotheose. En dat is natuurlijk de verkiezing van de sportman van het jaar. Waar drie grote namen zijn genomineerd. Arjen Robben, de voetballer. De man die de Champions League finale besliste. Hij is erbij. Zou er dan voor het eerst sinds 1987 eindelijk weer eens een keertje een voetballer de sportman van het jaar worden? Of wordt het toch weer Epke Zonderland? De man die wereldkampioen werd tijdens het WK in Antwerpen een jaar nadat hij uh, olympisch kampioen werd. en uh, ja, Dan hebben we natuurlijk ook nog Sven Kramer. De man die alles kan op de schaats. De man die uh, Europees wereldkampioen en voor de zesde keer allround wereldkampioen werd. Uh, kortom, het zijn uh, grote namen. en uh, De vraag is uh, wie het gaat worden. Het is ook natuurlijk een beetje het politieke spel. Hè? Want uh, uh, ja, Arjon Robben, voetbal. Voetbal is nooit heel populair ja. geweest tijdens ja. de sportgala's. Uh, daar weten we alles van. Uh, de NOC-NSF-sporters die kiezen toch eerder voor een turner of een zwemmer of uh, misschien ook een schaatser. Nou misschien... is wel het voordeel dit jaar dat er een uh, vakjury ook meedoet, hè? Ja, dat klopt. Dat was volgens mij vorig jaar ook ja, al wel zo, ja. hè? Dus, was er was uh, geen voetballer genomineerd. Ja, de, de, de vakjury heeft allereerst de, de nominaties uh, gekozen. En uh, vervolgens hebben ze ook nog een uh, stem gehad in uh, het uiteindelijke resultaat, wie er winnaar gaat worden. Terwijl we op dit moment op de beelden in de zaal ook uh, de beelden voorbij zien komen van uh, de genomineerden. Dus we zien nu uh, Epke Zonderland aan de rekstok hangen. Hoewel, hij vliegt er nu vanuit. Dus, uh, vanaf, dus ik hoor uh, mijn collega Hans van zet alweer. Hij staat. Hij staat opnieuw. En um, uh, dat betekent dat uh, hij natuurlijk ook een van uh, de kanshebbers is om uh, ja, toch maar weer die titel te pakken. Zou ook natuurlijk wel heel opmerkelijk zijn. Uh, het zou voor de vierde keer in zijn carrière zijn, uh, voor de derde oh, keer op rij, dat hij dan uh, de titel zou uh, pakken. Maar uh, zover is het nog niet. Want het zou dus ook zomaar Sven Kramer kunnen zijn. Of Arjen Robben. We zien uh, koning Arjen momenteel op uh, de borden verschijnen. De man die dus uh, de Champions League finale wist te beslissen met die prachtige treffer... in de wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Dortmund. En ja daarmee voor een absoluut hoogtepunt in zijn carrière zorgde. Zal ik daarvoor alvast eventjes vermelden wie de overige prijzen hebben gepakt. We hadden de coach van het jaar, Gerard Kempkers, de schaatscoach. De coach dus van Sven Kramer en van Irene Wust. We hadden een Fanny blankers koen Euvreprijs voor Teun de Nooier... die dit jaar zijn carrière, zijn hockeycarrière, beëindigde. Hij ontving die uit handen van de vrouw... die vorig jaar de prijs kreeg. Ankie van Grunsven En was er echt ontzettend trots op. Dan hadden we de gehandicapte, gehandicapte sporter van het jaar. Marlou van Rijn. Net als vorig jaar. Toen was ze Paralympisch kampioene. De Blade Babe, zoals ze ook wel wordt genoemd. En dit keer heeft ze in 2013 wereldtitels gepakt. Op de 100 meter en op de 200 meter. Dus wat dat betreft Marlou van Rijn ook een waardig kampioene. De sportvrouw van het jaar. Ja, dat zou spannend gaan worden, dachten we nog. Tussen Ranomi Kromu Jojo, Irene Wust en Marianne het werd uiteindelijk Marianne Vos. die blij was met de prijs. en die trots in ontvangst nam. de sportploeg van het jaar. Dat waren misschien toch wat meer de Dark Horses. lastig te zeggen wie daar nou de absolute favoriet was. We hadden een beachvolleybalduo. Alexander Brouwer en Robert Meeuwse. We hadden een roeiploeg. de mannen vier zonder. en de achtervolgingsploeg bij het schaatsen. En het werden uiteindelijk de beachvolleyballers. Alexander Brouwer en Robert Meeuwse. die voor het eerst in de sportgeschiedenis. een wereldtitel beachvolleybal wisten te behalen en uh, zij daar dus voor uh, gekroond. Dus uh, die categorie hebben we ook gehad. En nieuw in het uh, uh, gala was uh, het moment van het jaar. De mensen konden daar zelf voor, uh, voor stemmen. De mensen die de NOS-site bezochten. En uh, ja, er werd afgeteld van 10 tot 9. En we zagen al die hoogtepunten van het jaar nog eens voorbij komen. Met dus die goal van Arjon Robben bijvoorbeeld. Met dat succes, Met Epke Zonderland. Maar het allerpopulairst dat was toch uh, de wereldtitel van Jeffrey Herlings, de motorcrosser. Hij werd voor uh, de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen. Uh, niet eens genomineerd voor dit gala, maar de. Dus wel door de kijkers gewaardeerd met uh, het moment van het jaar. Was er nog de categorie talent van het jaar? Ook altijd natuurlijk interessant om te kijken wie de rising stars zijn in uh, de Nederlandse sport. Uh, zou het Noël van Klaveren worden? De turster die uh, zilver pakte op een senioren-EK? Of misschien toch Mathieu van der Poel, de wielrenner die in het junioren circuit alles wist te winnen. EK, WK. En uh, ja hoor, Mathieu van der Poel die werd het. Hij uh, was wereldkampioen junior uh, zowel het veldrijden als op de weg. Uh, was niet van de partij in uh, de rij. Hij uh, is uh, in het buitenland op locatie. Maar zijn vader, Adrie van der Poel, mocht uiteindelijk de prijs in ontvangst nemen. En dus ook een, uh, een mooi moment voor uh, Mathieu van der Poel en eigenlijk voor de hele familie van der Poel. Maar goed, zoals gezegd, het gaat om, om de apotheose. Op dit moment de apotheose. De climax van dit gala. Die wordt de sportman van het jaar. Op de beelden zien we de machtige beenslagen van uh, Sven Kramer na uh, het behalen van uh, zijn wereldtitel. En uh, hij is dus een van de genomineerden, net als Arjen Robben en uh, Efke Zonderland. De prijs die uitgereikt gaat worden door Halina Rijn, de actrice die uh, ja, ook zelf natuurlijk een heel mooi uh, jaar heeft uh, beleefd. En uh, ja, die, uh, die een landelijke bekendheid is uh, geworden zo langzamerhand. Zij mag de prijs gaan uitreiken. En uh, ja, het is allemaal een beetje een teken van de koning, de kroning. Wie wordt de koning van dit gala? We zien de juichende Sven Kramer en daar zitten ze dan in beeld. Uh, Kramer niet aanwezig in de zaal. Arjon Robbe wel. En uh, wat doet hij daar? Sven Kramer heeft een shirt van Bayern München aan. Met de tien en Robben erop. Nou, dat is in ieder geval aardig van hem. Laten we even horen hoe uh, deze avond zich gaat ontspinnen. Wie er sportman van het jaar wordt. Ja, als het goed is, horen jullie mij wel, maar ik hoor jullie op dit moment niet. Want mijn heeft het allemaal niet helemaal voor elkaar. Maar ja, dat is er op dit moment even niet anders. Ik zit hier in een Robben-shirt. Ik ben natuurlijk onwijs supporter. En ik weet hoe moeilijk ik dit afgelopen jaar heb gehad. Veel gebaseerd geweest. En ja, ik wil me eigenlijk een beetje steunen voor deze verkiezing. Niks te nadelen van Epke. Onwijs goed gedaan. Maar ik ben vanavond even voor Robben. Fantastisch. Nou, Sympatieke basis van, uh, van uh, Sven Kramer. En uh, hij krijgt er ook uh, de handen voor op elkaar. Maar de vraag is natuurlijk, wie zit er in die envelop? Wie Goed, gaat er winnen? dan is nu toch echt het moment aangebroken. Wij, mensen van het noorden. Hier gaat hij. ik ga langzaam de envelop openen. Sven, ik hoop dat je me kunt horen natuurlijk. De sportman van het jaar is Epke Zonderland. Ja, toch weer het zonderland Hij kust zijn vriendin. De man die uh, ja, zijn uh, erenlijst eigenlijk completeerde dit jaar. Want wat had hij nou nog niet gewonnen? De wereldtitel. En die pakte hij dit jaar in uh, Antwerpen. En hij wordt er dus weer voor bekroond met uh, deze titel. Sportman van het jaar. Het uh, begint uh, normaal te worden, ja, zou je ja, zeggen. eens kijken wat hij dit geeft. keer voor uh, de mensen te zeggen heeft. Epke Zonderland. Oh. Oh. Ja, het werd niet hoor. Dat, uh, oh. dat uh, merk ik wel. Oh. Ja, ik had... Dit jaar ging ik toch met een ander gevoel uh, erin. Sowieso met de genomineerden al dat uh, zoveel goede prestaties werden neergezet. En dan al ontzettend blij dat je als uh, genomineerde erbij mag staan. Maar ja, de, gewoon weer door, uh, ja, het is zo bijzonder om een, een vakjury en uh, alle sporters um, uiteindelijk verkozen te worden tot de uh, sportman van het jaar. Dat, dat blijft heel uniek en misschien helemaal uniek uh, wat het nu uh, ja, gewoon weer uh, uh, gebeurt, vierde keer. <laughs> ja, dat komt een beetje daarover. <laughs> nee, ik had uh, ja, best wel een apart jaar ook uh, achter de rug uh, Naast een succes Olympische Spelen was Het was natuurlijk ook zoeken van ja, hoe ga je het nu aanpakken en, uh, ja, Voor mij was het een keuze om, uh, om ook veel tijd in mijn studie uh, te richten ik heb, uh, Vooral uh, was het een keuze voor de, voor de langere termijn omdat ik uh, ja, graag weer uh, naar Rio uh, uh, wil toewerken Naar de Olympische Spelen. En uh, ja, als ik nu wat meer doe, dan uh, kan ik zo meteen wat meer uh, trainen. En uh, ja, dat is uiteindelijk uh, ook nog heel goed gegaan. Ik heb uh, nou, uh, mijn stuk lekker kunnen doen, maar vervolgens ook in de laatste voorbereiding uh, ja, is het gewoon weer uh, bijna perfect gegaan. En daar wil ik uh, mijn coach uh, Daniel ook voor bedanken. Uh, ten eerste om. Uh, mij zo vrij te laten om in eerste instantie ook daadwerkelijk tijd in mijn studie te steken en wat minder in de sport. Maar ook om in die tussentijd uh, weer na te gaan denken over een uh, ja, heel mooi programma. Een programma waar hij het weer ra raak had en uh, waarbij ik me in het begin ook wel afvroeg of het ging lukken. Maar op een gegeven moment kreeg ik weer vertrouwen en uh, ja, bleek het weer voldoende te zijn. Dus uh, Daniel, heel erg bedankt ervoor. Ik wil ook uh, het uh, team uh, bedanken die thuis altijd voor me klaar staat en uh, op het moment dat het nodig is er uh, altijd voor me zijn. Um, en uh, natuurlijk uh, juist in die momenten dat je het moeilijk hebt dan heb je uh, elkaar niet zonder de uh, steun. In mijn geval van mijn, uh, van mijn vriendin en uh, ook van mijn familie waar ik uh, altijd op kan rekenen. Dus uh, deze is ook zeker voor jullie. Dank jullie wel. En het applaus vanuit de zaal voor uh, Epke Zonderland, de sportman van het jaar 2013. Dus uh, ja, het begint uh, zo onderhand gewoon te worden dat hij uh, er met Epke dat beeldje staat. Met uh, nou, weer, een, uh, weer een prachtig jaar voor hem. En uh, ja, hij zet de turnen in Nederland toch maar uh, mooi op de kaart. Uh, ook op een gala als dit. En daarmee komt het gala zo dadelijk tot een eind. Er zal nog wel een uh, muzikale uh, apotheose komen. En uh, dan biedt het ons vervolgens de kans om iedereen aan tafel te zetten, om uh, de zaal in te gaan en alle reacties te gaan halen. Edwin, we horen je zometeen inderdaad voor reacties aan tafel. Die afterparty, daar zitten wij heel erg dichtbij. Ik kan de bar ruiken. Johan Kenkuis, goedenavond. Ik heb al een biertje. Jij was een van de gasten in de zaal. Een van de 600 mensen. Jij uh, zit vast hier. Omdat jij veel doet met NOC en NSF. Omdat jij zelf wel eens een prijs hebt gewonnen. Twee keer sportploeg van het jaar geweest. Hè? Klopt. Wat, ja. wat, uh, wat uh, komt als eerste in je boven als je daar... Aan terugdenkt. 1999 was het en 2004? In 2004, ja. De eerste keer uh, ongelooflijk veel spanning. Ik was wel heel erg zenuwachtig. Eigenlijk net als voor een finale. En uh, ja, het, het, het klinkt eigenlijk... Je bent er helemaal niet mee bezig. Want je hebt de prijs al gewonnen. En, en dan word je genomineerd. En dan zit je hier op die avond. En dan zit je met je team op een rij. Wie en waren dat in die twee jaargangen? Natuurlijk Pieter van der de uh, tot twee keer toe. Ja, Marcel Wouda bij de eerste keer uh, was hij er ook bij. En... Uh, Oeh, nou... Toets je mij. Ja, volgens mij Klaas-Erik Zwering ja. was er ook nog bij. Mark Veens. Nee, dat waren, dat waren twee hele mooie uh, avonden. En toch wel veel zenuwen en toch ongelofelijke ja feeststemming achteraf. Waar zitten die zenuwen dan in? Specifiek in nee, zal je ik die gewoon prijs winnen? winnen? Je wil gewoon winnen. Ja? En ja. ook nog, want dat zie je toch heel vaak bij dat soort gala's. Zit dat er ook in het moment dat je het podium op moet? Dat dat nog een bepaalde extra spanning ...met zich meebrengt omdat je dat niet gewend bent... ...omdat het eigenlijk doodeng is? Ja, weet je, we zijn natuurlijk wel gewend om voor een publiek... ...een heel groot publiek uh, te zwemmen of te sporten... ...maar om dan in een kostuum, in een, in een smoking... Uh, ...op een podium, uh, wat, wat er altijd een beetje glibberig uitziet... ...dan een award in ontvangst te nemen... ...dan krijg je toch een droge mond en dan moet je iets huh. zeggen... ...en ja, dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewend... ...en dat went ook nooit, dat, dat hebben we vanavond ook wel een paar keer gezien... Ja. ...droge monden... En, Hoewel uh, de speeches best lang waren en ik vond ze ook best goed... Ja... Dat viel mij ook op. Ja, ja absoluut. Dus het, ik vond de hele avond een, een, een, een feest voor de sport. Absoluut. Heb jij gespeecht destijds Of liet je dat over aan de aanvoerder van het team? Ja, ik, ik, ik had niet zo heel veel in te brengen. Ik was ook vaak de jongste nog van het ploeg. En dan, dan sta je toch een beetje achteraan. En ik vond het eigenlijk ook prima. Ja. Het ligt inmiddels ver achter je. Je carrière zit er ook alweer een jaar of zeven op, Klopt. geloof ik. Ja. En je doet nu nog wel heel veel met sport en met topsporters en met Olympische sporters. Um, wat doe je exact? En dan laten we het maar even toespitsen op NOC en NSF, want je doet ontzettend veel. Hè? Nou, twee jaar geleden heeft Maurits Hendricks, uh, chef de mission... heeft een, een groepje sporters bij elkaar gebracht hier op het Sportgala in 2011. En hij kwam met de vraag, ik wil een aantal bijeenkomsten organiseren voor de Olympische ploeg. Destijds nog de Londenploeg. Um, en ik wil in die bijeenkomsten wil ik allerlei thema's aansnijden die... Uh, uh, ...belangrijk zijn voor de sporters en waar oud-topsporters hun kennis en ervaring kunnen delen. En een tweede punt was, het mag niet binnen de uh, topsportcontext zijn. Dus het moet altijd creatief, het moet altijd vernieuwend, het moet altijd verrassend zijn voor de sporters. Uh, want anders komen ze niet naar die bijeenkomsten. Dat was min of meer een beetje de opdracht. En jij zat in dat groepje? En wie Ik nog zat meer? in dat groepje, Bas van der Goor, uh, oud-volleyballer, uh, Mark Huizinga, judoka, Margit Eeuwen, hockeyster... Um, Erbe Wennemars, schaatsen. En uh, nu doen we het ook voor de Sochiploeg. En is Barbara de Lord toegevoegd aan het groepje. En eigenlijk willen wij uh, proberen die sporters juist die dingen mee te geven... om daar op de Olympische Spelen een, een, een top uh, prestatieklimaat uh, uh, tot stand te brengen. En dat jullie, is de opdracht. Nou, jullie weten allemaal als geen ander hoe het voelt om Olympische sporter dan te zijn. En wat je dan leuk vindt. Maar ja, dan sta je ineens aan de andere kant. Is dat moeilijk om dan met iets te komen? Nou, ik ben vanuit mijn uh, zwemcarrière ben ik meteen in de communicatie en in evenementen gestapt. Dus ik heb al wat een jaar of zeven dus nu ook ervaring. En, en het is juist heel erg leuk. En Maurits en NOZ NSF heeft, dus, heeft ons als projectgroep ook echt vrijgelaten daarin. Ze hebben gewoon gezegd, we rekenen jullie af op resultaat. Ja, zoals we dat ook gewend zijn. Ja. En uh, daar houden ze zich ook al twee jaar aan. En uh, dat doen wij ook met heel veel plezier. Um, en ze staan ook heel, heel vrij voor nieuwe ideeën. En dat maakt het werken met NOCNSF NOC NSF heel erg plezierig. En het werken met de sporters ook. Want het is wel een heel moeilijk publiek. Ze zijn hard aan het trainen. Ja, en zijn ze kritisch? Of ze zijn, ze zijn, er, ja, ze zijn er nooit? Of valt dat ook mee? Nou, ze zijn er, ja, het is heel moeilijk om die ploeg bij elkaar te krijgen. Dus je moet wel iets bedenken waar ze dan heel veel zin in hebben... of waar ze heel nieuwsgierig naar zijn. Ja. En wat we continu doen is heel veel andere oud-kampioenen ook weer inzetten... bij die bijeenkomsten om hun kennis en ervaring te delen met deze jonge generatie. En hoe zorg je ervoor dat er dan zoveel mogelijk mensen zijn... of het liefst natuurlijk allemaal... En dat ze nieuwsgierig zijn naar nou wat jullie doen? Nou, uh, we kijken natuurlijk heel goed naar de kalender. Naar de, uh, we gaan met de coaches in overleg. Wanneer zijn jullie sporters thuis? En dan gaan we kijken naar nou, wat kunnen we doen. We wilden uh, de, uh, de eerste bijeenkomst was in het uh, de lamar Theater. Hebben we hebben een, een theatervoorstelling met, met volgens mij twaalf Olympische kampioenen gemaakt. Waarbij we hun dromen... Uh, uh, op het podium uh, gingen uh, vertellen en delen met de sporters. en uh, We hebben ook wel eens met Matthijs van Nieuwkerk in zijn studio... De Wereld Draait Door een bijeenkomst gehad over de invloed van media... Op uh, uh, jouw presteren. Dat was geen televisieuitzending, maar nabootsen. Dat ja. was nabootsen, ja. Dus dan gaan we naar die studio en dan gaan we met het hele format aan de haal. En de laatste was met, uh, met Bureau Sport. Uh, in een theater in Heerenveen hebben we ook een programma gemaakt over Rusland. Over uh, ook de anti propaganda wetten, over corruptie. Maar ook over het Russische volk en wat ze kunnen gaan verwachten straks uh, in februari. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat dat dan heel erg motiverend is voor sporters en heel inspirerend. Als je die oude kampioenen ziet. Wat zijn zoal de reacties die je dan afloop krijgt van de sporters van nu? Nou, ze vinden het sowieso al heel fijn om eens een keer met de Olympische ploeg uh, bij elkaar te zijn... voordat ze daadwerkelijk ook naar de Spelen gaan. Dus ook een stukje kennismaking uh, daarin. Ook het hele jaar door al onderdeel zijn van het Nederlandse team. En tegelijkertijd dat ze de kans krijgen om met uh, ervaren Olympiërs uh, uh, gesprekken te voeren. En uh, dat is een speerpunt van de NOC NSF. Zij zetten veel vaker uh, oud-Olympiërs in... En ik, wij zien gewoon al twee jaar dat de nieuwe generatie daar gewoon heel veel interesse in heeft. En ja. ook heel nieuwsgierig naar Heel veel ja. vragen heeft ook. U hoort het waarschijnlijk. De zaal stroomt leeg. De bar loopt vol. De glazen lopen vol. En Edwin, waar sta jij? Uh, Edwin, die staat voor uh, uh, twee uh, uh, winnaars van vanavond. Epke Zonderland en Marianne Vos. Die het beeld in de hand hebben. En die momenteel uh, worden ondervraagd door uh, de vele cameraploegen. Veel fotografen ook die even het plaatje willen schieten. Mag even Marianne, jouw eerste reactie. Had je het echt verwacht? Nee, ik, uh, ik, ik hoopte er, er natuurlijk wel op, maar ik, uh, ja, het is geweldig om uh, de JAP te ontvangen hier. Ja, precies, want de concurrentie is natuurlijk moordend. Hè? Je had geduchte concurrenten. Ja, nou ja, het is uh, eigenlijk al jarenlang natuurlijk. En dat is juist alleen maar mooi dat er zulke geweldige topprestaties worden geleverd door de, door de Nederlandse topsportvrouwen. Uh, maar ja, daar moet je dan wel uh, ook mee concurreren op zo'n uh, ja, ja, zo verkiezing. En uh, ja, dan is het wel heel mooi om de Jaapede om ja te winnen. Nu wordt er wordt natuurlijk altijd gezegd van ja, ik gun het mijn concurrenten ook. Hè, maar meen je dat nou echt? Ja wel, want uh, ook hier nu, deze drie nominaties, uh, we noemen iedereen gewoon de absolute top in hun sport. En dan, uh, ja, dan is het moeilijk natuurlijk om het te vergelijken met, met de wielersport. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, verdienen zij hem net zo goed. Er staan nog wat cameraploegen in mijn rug te prikken, Marianne. We spreken je dadelijk uitgebreid aan tafel. Dankjewel alvast. Ja, ze moeten eerst nog naar nieuwzuur, geloof ik. En dan komen ze hopelijk deze kant op. De sportman en sportvrouw van het jaar. Johan, je vertelde al wat jullie zowel doen voor Olympische sporters. Wat heb je deze keer specifiek voor Sochi gedaan? Nou, wat ik zei, het, het onderwerp Rusland stond uh, uh, hoog op de agenda. Dus iets meer uh, uitleggen naar welk land ze gaan, naar welk volk, waar ze mee te maken krijgen. En hoe ze zich ook een beetje moeten gedragen in, in dat land. Dus daar hebben we experts bij gehaald die, die de sporters daarover konden vertellen. Ja. En tegelijkertijd ook een stukje teambuilding. Hè? Dus uh, begin van het seizoen uh, hebben we een hele actieve dag uh, met elkaar beleefd. En uh, dat hoort er ook bij. Ja. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Arjen Robben. Schuift aan. Krijgt een koptelefoon op die hij wel nodig heeft, denk ik. Arjen, ja. even maar test, test, test. Kan je mij even staan? Ik hoor je helemaal goed. Van harte gefeliciteerd met de Zepsport Awards. <laughs> Dat hebben de televisiekijkers niet gezien... want die werd vlak voor de uitzending uitgereikt. Ja. De kinderen van Nederland vinden je de allerbeste. Ja, nou. Wat, uh, er bestaat geen mooi compliment volgens mij. Nee, toch? Uh, eigenlijk, als jij niet geblesseerd was, had je op dit moment nog op het veld gestaan. Ja. Heb jij uh, een telefoontje erbij? Nee, ik ben uh, eigenlijk gehouden. heel benieuwd hoe het staat, hoeveel het staat. WK voor clubteams voor de duidelijkheid. De halve finale tegen Guangzhou, als ik het goed uitspreek. Ja. Het is nog bezig, het staat 3-0. Die willen doelpunt maken, zoals het vast ook nog weten. Ribéry, Mandzukic en Götze. Nou, dan uh, is die uh, waarschijnlijk wel in de tas. Dat zal niet meer fout gaan nu. En uh, nou ja, dan spelen we de finale, dus dat is heel mooi. Dus hopelijk dat we het geweldige seizoen kunnen be bekronen met een mooie titel. Ja, je zegt we en terecht. Doet het veel pijn om er niet bij te zijn? Ja, dat doet wel pijn. Ja, ja omdat je, ja, wat je zegt, je hebt zo'n geweldig jaar achter de rug, zo'n zo mooi seizoen, en dan kun je het bekronen met zo'n mooie titel. Dat is natuurlijk uniek, omdat je die, ja, die mag je alleen spelen als je de Champions League wint. Dus ja, je moet je maar afvragen of je daar ooit nog uh, weer een keer voor in aanmerking komt. Dus ja, dat is wel een bijzondere titel natuurlijk. Ja. Je bent hier komen zitten voor de luisteraars op een kruk. Dat betekent dat je er dan een stuk beter bij zit dan van de week in het sportjournal hebben gezien. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat gewoon heel goed. Het herstel verloopt heel voorspoedig. Uh, het is nu nog geen twee weken geleden. Ik ben nu net uh, twee dagen van mijn kruk af. en uh, nou ja, De dokter en, en, en de fysio's zijn, uh, zijn heel tevreden met het verloop. Dus uh, ja, ik, moet nog wel, ik heb nog wel een lange weg te gaan. Ik uh, moet nog wel... Uh, nog wel een beetje geduld hebben, maar ja, zoals het nu lijkt uh, gaat het wel heel goed. En dan is het plan nog steeds dat je na de winterstop er weer bij bent? Ja. Of is afwachten? Nee, nee ja, wanneer na de winterstop weet ik nog niet. We, we hebben natuurlijk nu een vrij lange pauze dan als die finale straks gespeeld is, zaterdag. En dan spelen we 25 januari spelen we de eerste competitiewedstrijd weer. Dus tot daaraan heb, we, heb ik wel redelijk veel tijd nog. Maar of het dan echt gelijk de eerste wedstrijd is, dat weet ik niet. Dat zullen we moeten aanwachten. Ja. Ze zeggen ieder nadeel heeft zijn voordeel ja, nou ja ze, een, een groot sportman heeft dat ooit gezegd. Ja. Als jij niet geblesseerd was geweest, was je hier niet geweest. Je hebt nee. een hele aparte belevenis dus vanavond. Wat vind je ervan? Ja, geweldig. Ik, uh, ja, ik heb wel een paar keer uh, gezegd uh, vanavond. Het is gewoon een hele eer voor mij om hierbij te zijn. Uh, ja, dat is ook nieuw. Uh, hè. Het is echt de eerste keer uh, op dit gala. En, ja, ik was, uh, ik was enorm vereerd met, met de nominatie en uh, ja, dat ik hierbij mocht zijn. Ja. Had je zelf een voorkeur? Um, ja, je, mag natuurlijk nooit, je mag het eigenlijk niet vragen aan iemand die genomineerd is. Uh, maar ik zag net Sven Kramer en die sprak gewoon zijn voorkeur uit uh, voor jou. Ja. ja, ik heb Sven zelf ook heel erg hoog Zo zitten. Zo moeilijk hè? Nou ja, ik heb, wat ik zei, ik heb Sven zelf ook heel erg hoog zitten. Um, dat is ook omdat ik een beetje pers dat ik persoonlijk contact met hem heb natuurlijk. Kijk, Epke, dat is ook een geweldig sportman. En uh, ja, alle, alle credits aan hem. Maar ik vind uh, met name Sven... Um, Waar ik altijd heel veel respect voor heb en, en waar ik me soms ook wel eens, wel eens een beetje aan stoor... is dat mensen bij hem altijd zeggen van... Uh, ja, maar ja, als, als Sven gaat schaatsen, ja, hij wint toch wel. Maar hij moet het zelf elke keer maar wel eventjes weer doen. En hij moet het zelf elke keer wel weer flikken. En die druk staat elke keer, die heeft hij wel op zijn schouders. En, dus wat dat betreft heb ik heel veel respect voor hem als, als sportman en, en, en ook zeker als persoon. Ja, denk je dat het bij dit soort verkiezingen dan meespeelt? Dat iemand alles op het oog heel makkelijk wint? Ja, maar dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Want... Uh, ja, wat ik zeg, hij levert die prestaties uh, niet één keer of twee keer. Hij blijft ze leveren. En uh, ja, dan, dan, dan ja, verdien je het. Maar ik denk sowieso vanavond uh, in, in elke categorie. Ik denk iedereen verdient het dan uiteindelijk om te winnen. En uiteindelijk is, uh, ja, heb je altijd een terechte winnaar. Ja. Uh, ja. Blijf nog heel even zitten als je wil, want ja. ik wil je zometeen nog even meenemen... of eigenlijk dat je ons nog even meeneemt naar dat moment waarvoor jij hier uiteindelijk zit. Uh, eerst even naar verderop in de zaal. Edwin Cornelissen, wie heb jij bij je? Ik heb hier de coach van het jaar bij mij staan met een bos bloemen in zijn hand... en het beeld voor zijn voeten op de grond, Gerard Kemkers. Wat betekent die voor jou? Nou ja, het zijn natuurlijk uh, het, ja, het zijn momenten van erkenning, van waardering... Want je staat eigenlijk als coach altijd een beetje in de schaduw natuurlijk van je sporters. Ja, dat zei Camille Eulings natuurlijk heel erg goed. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat nou juist net zo heel erg vind. <laughs> Want dat is een plek die mij toekomt en die, uh, die ik graag heb. Oh, dus deze plek zo op zo'n podium met die spotlights op je gericht, daar voel je je eigenlijk niet zo heel makkelijk bij. Nou, dat, uh, dat heb je goed ingeschat. ja. Dat zijn, dat zijn momenten die... Uh, nee, ik, ik, uh, ik ben liever de stille kracht dan, uh, aan de achterkant en in de, in de stille hoeken. Uh, maar goed, desalniettemin is het natuurlijk een, uh, een enorme waardering... om deze prijzenkeertje te krijgen weer. En uh, het is de tweede. En uh, ja, ik vond dat ze vandaag vooral een statement moest maken... om uh, te laten merken aan de mensen dat... Uh, dat de coach in dit geval het gezicht is. Maar dat ik ook in, in heel veel facetten en heel veel uh, elementen gesteund word door, door heel veel mensen. Uh, een heel het... begeleidingsteam om je heen natuurlijk, bij die, bij die professionele ploeg. Ja, dat is correct. En uh, we vullen allemaal een bepaalde bijdrage in. En, en, en een steentje bij, je draagt een steentje bij. En uh, ja, op zo'n podium sta je dan heel leeg. Als ik, als ik naar het dagelijkse gang van zaken kijkt, dan doen we zoveel samen eh, samenwerking. Dat zit ook in dit beeld overigens opgesloten, is heel erg hoog. En dan, ja, soms zou je zo'n moment als dit wel wat meer willen delen. Dus het is eigenlijk een soort teamprestatie. Maar als we dan toch jouw rol er even uitlichten, hè. De vraag is natuurlijk altijd, hoeveel van de prestatie heeft te maken met het talent? Of hoeveel kan je bijdragen als coach? Ja, nou ja, die vraag kan ik jou ook niet beantwoorden nu. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Wat zijn de dingen die je probeert bij te dragen? Waarin kan je ze beter maken? Ja, dat zijn toch wel heel veel dingen uiteindelijk. Uh, kijk, het is ook niet voor niets natuurlijk dat, uh, dat ik met Sven en Irene inmiddels alweer weer negen jaar onderweg ben. Uh, net zoals met de sponsor overigens waar we alweer twaalf jaar mee onderweg zijn. Dat zijn enorme complimenten en daaruit blijkt wel dat je, dat je zeker iets bijdraagt aan... Uh, en dat twijfel ik ook helemaal niet aan trouwens. Maar hoe, hoe blijf je zelf fris als coach? Hè? Je oh. zegt dat al, je zo lang met ze samenwerkt. Uh, nou goed kijk, uh, fris is iets wat ik wel heb moeten leren. Ja. Moet ik, wel, ik ben wel tegen een paar deuren aangelopen om... Uh, omdat ook, ook aan het leven van een coach een einde zit. En je, je kunt niet onge, ongestraft alleen maar door, doorrammen en doorrammen en doorrammen. Dat is echt onmogelijk. Dus daar ben ik achter gekomen. Dus ik moet ook iets beter op mezelf passen. Dat wat ik eigenlijk iedere keer aan de sporters ook vertel. Je ging eigenlijk uh, een beetje voorbij je grenzen zo af en toe? Ja, wel vaker dan een paar keer. En ik heb wel een paar keer moeten stoten. Maar ik ben er nu achter. En ik, uh... De balans gevonden? Ja, zo kun je het zeggen. Ja. Ja, dat, uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. En uh, af en toe zelf nog een beetje sporten. En in de zomer lekker veel mee sporten. En dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, precies. <laughs> We zagen zojuist bij. Bij uh, ja, het moment van de Sportman van het jaar. Uh, jouw pupil Sven Kramer zit er met een Robben-shirt aan. Hè? Hij, uh, hij steunde hem nadrukkelijk. Wat vind je zelf van Robben? Ja, dat is natuurlijk niet moeilijk te beantwoorden. Het is natuurlijk een fantastische uh, sportman. Ik, ik ken hem een klein beetje beter. Ik ken zijn vader een beetje. Dus ja, dan, uh, uh, hij is een keer bij ons op geweest. En ja, dat zijn, uh, nou ja het, het filmpje vertelt alles. Een paar keer de mislukte finale. En dan uiteindelijk de held zijn van de finale. Dus dan, dat zijn fantastische sportmomenten. Dus je had het hem zelf ook wel gegund. En Epke trouwens. Uh, is, de, is de enige verbittering dat er toch niet weer het schaatsen is een keertje in de prijzen viel bij de sportman van het jaar? Nou, nee. Het uh, is, is altijd heel erg moeilijk, dat soort verkiezingen. Uh, uh, hoe weeg je dat? Kijk, uh, Sven kon niet meer winnen dan hij dit jaar eigenlijk gewonnen had. En, uh, dat, ja, dat is completer dan compleet. Uh, ik denk dat hij de pech heeft dat het geen Olympisch jaar is. En, uh... Ja, we zullen er alles aan doen dat hij volgend jaar hier wel met de prijs in de handen staat. Dat over Sven Kramer, maar bij jou Henry aan tafel zit nog steeds Arjen Rob, hè? Ja, die meeluisteren naar Gerard Kempkes en op die manier wonnen eigenlijk al die genomineerde schaatsers toch ook een beetje hun prijs. Arjen, jij was genomineerd voor dat ene moment in de 89e minuut van Bayern München tegen Borussia Dortmund. Um, het werd net al even gememoreerd, je hebt er eigenlijk stap voor stap naartoe gewerkt, grote finales al gespeeld. Wat gebeurde er in jouw hoofd toen dat balletje erin rolde? Ja, dat is denk ik iets te veel om op te noemen. Ja. Dat is ook niet met woorden te beschrijven. Ik denk, ja, we hebben het, het filmpje... Als ik het filmpje dan ook weer terugzie net op het gala... Ja, van toch ook wel ja, dat, het, dat het misgaat op het WK in 2010. Volgens de Champions League finale en een penalty missen. Ja, en dan uiteindelijk... Ja, mooier kan het niet in de 90-ste, 80ste minuut. Ja, de winnende goal maken in de Champions League finale... Dat was voor mij gewoon echt de, de ultieme beloning. Ja. Maar wat, dus ik snap dat het heel moeilijk is om te ontschrijven. Maar schieten dan heel specifiek momenten uit je leven door je hoofd? Of ontstaat er een soort kortsluiting? Of voel je alleen maar een ultieme vreugde? Nee, ik denk alles door elkaar heen. Ja. <laughs> Nee, ja, ja, ik denk dat je, je, bent, je, bent, ja, je bent dolgelukkig, je bent helemaal blij, je kan wel huilen, je kan wel lachen, je kan alle, alles schiet ook wel even door je hoofd. Uh, wat je mee hebt gemaakt, uh, teleurstelling, maar ook denk ik wel blessures en ja, elke keer ja, zelf terug blijven knokken. En, en, en, en met name denk ik, tenminste, dat, dat heb ik zelf heel erg het gevoel, het, het geloof blijven houden en dat, dat het gaat komen. En, ja, dat had ik die finale, die, die dag van de finale had ik dat heel sterk, dat gevoel. En, ja, nou ja, dat het dan zo, uh, zo uitkomt. Ja, een mooie En is er nu, als je erop terugkijkt, een moment, of heeft dat moment eigenlijk, dat heeft dat moment gezorgd voor een tweedeling in jouw carrière? Is er een carrière voor dat moment en een carrière na dat moment? Um, nou ja, nee, dat, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat dat een beetje te zwaar is. Want ik heb voor dat moment natuurlijk ook heel veel mooie momenten meegemaakt. En ook heel veel titels gewonnen. Alleen, uh, ja, je, je verliest ook finales. En, en... Maar goed, het hoort bij de sport, vind ik. en, en ja, Daar word je natuurlijk eh, met name... Nu word ik gelukkig ook heel vaak herinnerd aan die gewonnen finale. Ja. Um, maar ja, goed verloren finales horen er ook bij. En, en ik denk dat je ook alleen maar finales kan verliezen... Uh, op het moment dat je ze eerst maar, eerst maar bereikt. En, en daar ben ik ook wel heel erg trots op. Ik ben, ja, ik ben wat dat betreft een gelukkig man met een mooie carrière. En, en, en, en ja, dit jaar was denk ik de kroon. De sportman van het jaarverkiezing volgend jaar dan maar. Hè? Want dan weten we ook ongeveer wat er dan in de zomer gebeurd is. Ja, uh, we hebben natuurlijk een fantastisch mooi WK uh, voor de boeg. Uh, maar goed, dat moeten we gaan doen als team, vind ik. En uh, nou, dan hoop ik eerder uh, misschien wel dat wij als team uh, dan uh, genomineerd worden voor sportploeg van het ja, jaar. dat zou helemaal dat fantastisch zijn. Dat zou helemaal te gek zijn. En uh, nou ja, we zullen het zien. Het wordt een heel mooi sportjaar met heel veel mooie dingen. Ik bedoel, ja, ook Sven die, uh, gaat ons denk ik weer heel veel vreugde bezorgen. Ik wens je een mooi en vooral fit 2014. Oh, ja. Ja, dank je voor je komst. Een veel plezier dank, nog vanavond. Heel, dank je. Edwin. Waar ben je? Ik uh, sta op het podium waar ook nog steeds staat Marlou van Rijn... die dus uh, de prijs voor Paralympische sporter of uh, gehandicapte sporter heeft gekregen... uit de handen van Esther Vergeer. Natuurlijk een monument als het gaat om de gehandicapte sport. Wat betekende dat voor jou om dat van haar te krijgen? Nou, ik vond het onwijs mooi. Ik vond ook het filmpje en het lied dat voor haar gezongen werd echt onwijs verdiend. Het ging over haar afscheid hè? en uh, uh, ja, je zag ook de emoties bij haar. Hè? Want je kan je er denk ik wel iets bij voorstellen. Nou, ik kan me er gelukkig nog helemaal niks bij voorstellen. Nee, ja, Je staat nog midden in je carrière, maar je weet hoeveel de sport voor je betekent. Ja, precies. En dat lijkt me verschrikkelijk om daar uh, zomaar een punt achter uh, te moeten zetten. Of nou ja, te willen natuurlijk. Maar uh, nee, dit, ja, dus daarom was het onwijs mooi voor haar. En dus sta je hier weer voor de tweede keer alweer op rij met dat beeld in je handen. Uh, ja, misschien ben je in dat opzicht wel een soort van troonopvolgster van Esther Vergeer. Hè? Een uh, soort van hegemonie van Marlou van Rijn. Of uh, wil je het zo niet noemen? Nou, nee. Ik, uh, ik vind... Uh... Ik, nou ja, ik kan alleen maar bewondering hebben voor wat Esther heeft gedaan. En zoveel keer achter elkaar winnen heb ik ook nog nooit gedaan. Dus, uh... Maar het was toch wel een bijzonder jaar voor jou. Hè? Met die wereldtitels, wereldrecords. Ja, dat was het zeker. Dat was zeker uh, om zo na Londen zo'n jaar nog te mogen beleven. Dat, uh, nou, daar ben ik al meest trots op. Ja, precies. Uh, nog één vraagje. Uh, je bedankt nadrukkelijk in jouw dankwoord Peter Vergouwen, de sportarts. Waarom precies? Want... Uh... Heb je veel blessures gehad dan dit jaar? Nee, niet zozeer blessures. Maar nou, wat ik aangaf, het, is best wel, het was best lastig om van Londen over te schakelen naar uh, 2013. Waar je je toch wel weer moest gaan focussen op een WK, iets heel anders. En, uh, en Peter heeft mij daar onwijs, onwijs bij geholpen. En uh, dat, nou, ja, dat ben ik hem nog iedere dag dankbaar. Meer mentaal dus? Ja, mentaal, maar ook wel fysiek. Het was ook wel een soort vermoeidheidsslag die jij eruit geslagen heeft. Dus... Letterlijk? Nou, bijna wel, ja. Echt? Nee, maar ik ben hem onwijs dankbaar. En volgend jaar, wat verwacht je daarvan? Kunnen we dan weer hoogtepunten verwachten? Nou, volgend jaar zou het hem vooral moeten zitten in de tijden. Er zijn niet hele, hele spannende wedstrijden. Er is een EK, wat natuurlijk nog wel leuk is. Maar de echte, nou ja, de echte prestaties wil ik gaan bereiken met tijden. Prima, Marlou van Rijn in die prachtige gala-jurk met het beeld in haar hand gaat genieten van het feest hier in de Rai. Er staan drie van die beelden nu op tafel, want het is ineens een gekhuis geworden. De zoete inval is dit programma normaal gesproken al, maar dit is de zoete inval in het kwadraat. Marianne Vos, goedenavond. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Epke Zonderland staat nog wat handtekeningen uit te delen. Epke, opnieuw gefeliciteerd jij ook. Ja, dankjewel. En um, de sportploeg van het jaar zit ook aan tafel. Dat is dan gelukkig voor deze tafel een ploeg die bestaat uit maar twee mannen. Waarvan denk ik alleen Alexander Brouwer mij kan verstaan. Ja, dat klopt. Want Robert Meusse, ja, ik, ik kijk hem wel in de ogen. Kan jij mij verstaan, Robert? Nee, hij zegt nee. Dat, dat is een dubieus antwoord natuurlijk. Maar ik begin even met jou, Alexander. Eigenlijk alleen maar omdat je als eerste aan tafel zat. Want ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ja, jullie zijn de grote onbekende winnaars. Ja, dat, dat en, uh, en jullie zeiden eigenlijk hetzelfde uh, zojuist in het programma... als um, eerder in het jaar dat jullie wereldkampioen werden... dat het lastig is om te geloven. Hoe, hoe, in hoeverre geloof je het inmiddels? Nou... Kijk goed, die trofee staat hier voor die ons staat er neus. Recht, ja. Dus uh, ja, dat is gewoon echt het, uh, het bewijs ervoor. Maar wat een, ja, wat een bizarre avond. En onze eerste sportgala. Nog nooit bij de Olympische Spelen geweest. En, uh, en dat we dan nu deze trofee mogen winnen. Dat, dat is ja, de grootste eer die er is. Ja. Het lijkt mij moeilijk. En dan kijk ik de andere twee even aan. Als je een categorie hebt, en dat was nu de sportploeg van het jaar waarin uh, mensen wel een hele grote prestatie hebben geleverd... maar nog niet zo bekend zijn bij het grote publiek. Ebke, Marianne, jullie hebben zelf gestemd. Neem ik aan, hè, want jullie zijn stemgerechtigd. Uh, ja. Hoe pak je dat dan aan? Er was ook nog een roeiboot genomineerd met vier mannen... die ook niet zo bekend zijn. En drie schaatsers. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe bepaal je dan je keuze? Uh, nou als ik, eerst als ik de genomineerden lees... is het uh, toch eerst het uh, gevoel, zeg maar. Dat laat ik naar boven komen, maar... Ja, goed, dat was bij deze, uh, bij deze uh, discipline heel erg lastig. Uh, en vervolgens inderdaad, dan ga je kijken, nou, wat voor prestaties heb je neergezet? Nou, wereldkampioen, wereldkampioen. Wereldkampioen, Zodat, ja, ja, Wat ja. moet ik nou? Ja. Uh, en uh, toen heb ik toch de, de, de keuze uiteindelijk laten vallen door, uh, door uh, het roeien. Dat uh, het EK uh, won en toch meteen uh, daarna ook het WK won. En dat, uh, dat, heeft, uh, dat was de druppel, maar ik vond het echt heel lastig. Ja. Dus, uh, ja. Het is de ultieme appelen met peren vergelijken Marianne. Hoe ben jij daarmee omgegaan in deze categorie, de sportploeg? Nou ja, Voor mij uh, maakt het niet zoveel uit of dat je nou bekend bent of niet. Het gaat, uh, gaat om de prestatie en inderdaad blijft het altijd appels met peren vergelijken. En is het heel moeilijk om, om daarin te kiezen. Um, de, dus dan ga je inderdaad de prestaties uh, en de, de, de waarde van de internationale sport met elkaar vergelijken. En uh, nou ja, ik vond dit inderdaad ook wel echt een hele bijzondere prestatie van deze twee mannen uh, in het beachvolleybal om daar uh, zo uh, uit te springen. Ja. En dus heb je erop gestemd? Ja. Oké, okay, nou, er zit uh, één iemand aan tafel die op jullie gestemd heeft. Hm. Alexander, was die wereldtitel voor jullie zelf eigenlijk net zo'n grote verrassing als voor Nederland? Hoe hadden jullie jezelf? ingeschaald toen jullie begonnen aan dat toernooi? Uh, kijk, we begonnen dit seizoen en de voorbereiding uh, begonnen al met het idee van de WK. Dat wordt uh, voor ons het piekmoment. En uh, ja, het was ook een moment waar we onze A-status zouden kunnen behalen. En dat we, daar was een top 8 plek voor nodig. Dus dat was eigenlijk de doelstelling. Om de vijfde plek te behalen. Dat is in de beachvolleyball een top 8 plek. Ja goed, dan... Uh, toen we, zodra we die wedstrijd wonnen en de A-status haalden... ...tevens onze beste prestatie eigenlijk op een groot toernooi in beachvolleybal ooit. Ja, dat, uh, we gingen maar door en we raakten zo in flow. Uh, we wonnen de, de kwartfinale, vervolgens we wonnen de finale. We versloegen echt teams, uh, ja, dat, dat zijn gewoon teams van, uh, van wereldniveau... ...de beste teams die er zijn in het beachvolleybal uit het beachvolleyballand uh, Brazilië. En uh, dan ook nog de, de, de finale te winnen en die titel uh, ja, binnen te slepen... Ja, dat, dat was zo onverwachts, uh, maar zo spectaculair. Ja, dat echt geweldig. Ja. Ik ga een vraag proberen te stellen aan je maatje die mij niet hoort, maar misschien kan je hem souffleren. We wisselen van koptelefoon, dat is het makkelijkste. Robert, we hadden het over die WK-titel en hoe onverwacht het was. Is jullie status erg veranderd nu? Uh, ten opzichte van wie? Ten opzichte van de rest van het veld, ten opzichte van jullie collega's, jullie concurrenten? Uh. Ja, staat. Praat even zo dicht mogelijk in de microfoon als je wil, want dan verstaan we je het beste. Um, ja, nou, veranderd. Ja, er wordt meer, meer naar ons gekeken. In het verleden werden we niet als echte top gezien nog, omdat we daar gewoon goed eh, bij zaten. Ja, en vanaf dat moment zijn we eigenlijk steeds beter en constant gaan presteren, echt bij de top ook. Dus ja, je ziet gewoon, mensen willen heel graag van je winnen. En je merkt ook gewoon op het moment dat dat een keer gebeurt, dat ze ook echt, echt heel blij zijn ten opzichte van daarvoor. Dus wat dat betreft merken we wel degelijk verschil in. Ja, jullie zijn ineens die twee om te verslaan. Ja. Is dat moeilijk om mee om te gaan? Uh, nee, ik vind eigenlijk het eigenlijk van niet. Het is maar... Ik ga gewoon met elk toernooi zonder verwachting eigenlijk in. En uh, elke wedstrijd verspelen. We spelen. Dus dat valt voor mij wel mee. Nou kwam die titel onverwacht. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Betekent dat dat een hele andere carrièreplanning is voor jullie? Want jullie waren op weg naar iets en ineens ben je er. Uh, nee, eigenlijk niet. We, ja, we, we trainen al gewoon fulltime, we, we dit was zeg maar onze, ons werk al om het eigenlijk zo te noemen. We gingen gewoon trainen professioneel elke dag. Uh, dus wat dat betreft is het niet veranderd. Maar het verschil is wel, ja, onze ogen stonden voor, wat medaillekansen betreft op 2015 voor het WK. Nou, ja. Dat is 2013 al geworden, dat is natuurlijk geweldig. Maar ja, dat betekent niet dat we in 2015 niet alsnog uh, op het hoogste treetje willen gaan staan. Dan. Eerst nog even 2014, wat zijn de plannen? Uh, na de grootste toernooien, met name het EK, uh, daar hebben we tot nu toe de uh, hoogste resultaten in vijfde plek. Dus ja, daar uh, gaan we voor het podium minimaal. En het liefst op het hoogste traject. Ja. Uh, daarnaast hebben we ja, veelkrant slam toernooien. Ja, dat zijn voor ons de reguliere toernooien. En natuurlijk ook gewoon besturen. Sportploeg van het jaar. Geniet nog even van deze avond. en dank jullie wel. Dank je wel. Uh, Epke? Jij zei in je speech vanavond dat het een heel apart jaar was. Wat bedoelde je daar precies mee? Je had ook kunnen uh, zeggen het is een fantastisch jaar of een schitterend ja, jaar. Ja, klopt. Je vond het een heel apart jaar. Ja, ja natuurlijk. Het begon inderdaad... Uh, het was natuurlijk fantastisch met de Olympische Spelen. Uh, en ook al de drukte die, de, die, de, die erop volgde. Dat is heel mooi mee te maken. Maar ja, je bent ook weer aan het zoeken naar uh, ja, hoe ga ik nu verder... Uh, en toen heb ik inderdaad uh, ook uh, mijn studie uh, eigenlijk op nummer 1 gezet voor een vrij lange periode. En uh, dat heeft ermee te maken dat ik nu mijn, uh, mijn uh, coachschappen moet lopen in Groningen. En uh, één jaar lang. En daarna kan ik mijn coachschappen in Herenveen gelopen. Dus mijn planning was eigenlijk zo snel mogelijk in Groningen klaar zijn. Kan ik zo snel mogelijk in Heerenveen. En dan doe ik het dan rustig aan. Dan kan ik weer optimaal op, uh, voorbereiden op de Olympische Spelen in Rio. Maar goed, dat was dit jaar wel een gok. En het was eigenlijk een keuze op lange termijn en niet voor korte termijn. En uh, ik heb het EK dan ook moeten laten schieten dit jaar. Omdat dat niet past in mijn uh, schema. Maar voor het WK wel een serieuze uh, ja, planning gemaakt. En, uh, ook samen... Hoe serieus was die? Want ik proef aan je woorden dat het eigenlijk voornamelijk om je studie ging dit jaar. Ja, dat, nou, het was uh, uh, de eerste, ma eerste half jaar uh, voornamelijk het geval. Toen heb ik uh, fulltime gestudeerd. En mijn, uh, ja, mijn trainingsniveau zo hoog mogelijk geprobeerd te houden. Om in uh, ja, voornamelijk de laatste drie maanden richting het WK uh, de studie te stoppen zetten en dan uh, vol uh, ervoor te gaan. Ja, en, uh, ik realiseerde me ook wel dat ik niet heel veel uh, uh, uh, ja, problemen kon tegenkomen, niet veel tegenslagen, want dat zou het niet gaan lukken. En uh, ja, ik, ook daarom heb ik ook mijn trainers uh, zo uh, duidelijk bedankt. Omdat het uh, mede dankzij het schema waar we me kon houden... en uh, waarbij ik de grenzen kon opzoeken... heb ik echt het maximale uit kunnen halen. En dat was uh, gewoon genoeg om, uh, om WK-goud te halen. En, uh, ja, dat, daarom is het zo'n ja, apart, maar bijzonder ja. jaar geweest. Ja. Uh, Marianne Vos, uh, hij kiest er bewust voor om af en toe even gas terug te nemen... om even niet met die sport bezig te zijn. Jij bent... Een um, workaholic, als we het zo zeggen. Jij doet drie verschillende sporten door elkaar in het jaar. En jij hebt nu een periode dat je nooit gedwongen even stil zit. Je hebt een kies te laten verwijderen vorige maand. Um, hoe is dat om stil te moeten zitten... Nou, de periode dat ik alweer vol aan de gang ben, die is alweer aangebroken. Dus, gelukkig. Uh, gelukkig wel, uit. inderdaad. Ja. Uh, nou ja, na de Olympische Spelen heb ik inderdaad ervoor gekozen om, uh, om naast het wegburen en het veldrijden ook nog het mountainbike op te pakken. Nou, dat is uh, geweldig goed gegaan eigenlijk. Maar gedurende het seizoen uh, heeft dat ook wel wat uh, fysieke problemen met zich meegebracht. Dus ik vind het heel leuk om van alles te combineren. Maar de rust die schieten dan inderdaad nog wel eens bij in. En uh, nou ja, noodgedwongen heb ik dus uh, gedurende het seizoen... een aantal keren uh, toch even gas terug moeten nemen. En wat uiteindelijk uh, er wel aan heeft geresulteerd... dat het uh, goed uitpakt op de, op de grote toernooien... op de wereldkampioenschappen, gelukkig maar. Uh, maar ja, dan moet je af en toe wel, uh, wel afgeremd worden. Dus uh, uh, ja, je, je mag ook wel gemotiveerd worden... maar ik ben ook juist wel de mensen dankbaar... die me rustig hebben kunnen ja. houden dit jaar. Wat is de langste periode dat je hebt stilgezeten in 2013? Nou ja, na de operatie. Dat is een beetje of drie geweest. Wat doe je dan? Ga je dan ook na zitten denken over wat allemaal de revue heeft gepasseerd in de afgelopen tijd? Ja, nou normaal was dat al sowieso een rustperiode. Dus uh, dat zou het ook een beetje of drie zijn geweest. Dus dat, is de, dat was voor mij niet eens zo echt nieuw. Uh, ja, in zo'n periode kijk je terug en dan, uh, dan kijk je terug op de mooie momenten, op de minder mooie momenten, maar dan ja, geniet je ook wel van, uh, ja, van, van de grote prestaties en dan uh, heb, je ook, heb je ook even tijd om terug te kijken. En normaal gesproken, ja, als sporter en, uh, en in mijn geval, komen er heel veel grote toernooien achter elkaar en dan kijk je al heel snel weer verder. En uh, dan ben je daar weer op gefocust. En dan heb je weinig tijd om te genieten van wat er is uh, gepasseerd. En uh, in, in die tijd heb je daar wel uh, veel tijd voor. En dan, uh, ja, dan komt dat ook naar boven. Ja, over genieten gesproken. Ebke, jij bent nu voor de vierde keer de Sportman van het Jaar een woord gekregen. Toch heb ik jou nog nooit na een oefening... voor al die oefeningen waarvoor je zoveel prijzen hebt gekregen... echt helemaal tevreden gezien. Ben jij nog steeds op zoek naar de perfecte oefening... Ja, eigenlijk wel. Dat heb ik wel goed gezien. En, uh, ik was er na de Olympische Spelen wel uh, heel erg blij dat die oefening, uh, oefening was gelukt. Maar uh, ja, nog niet in de perfectie. En, uh, ja, dit jaar uh, was het ook een goede oefening, maar niet, niet perfect. En dat is wel natuurlijk uh, een uitdaging om daarvoor te gaan. Je, wil, je bent eigenlijk wel op zoek naar die perfecte oefening. Maar en, uh, kan dat wel in jouw sport? In ja, jouw discipline? Uh, dat is misschien ook wel een... Uh, wel een uh, en, uh, een droom die misschien niet uitkomt... ...maar het is in ieder geval een heel mooi streven. En uh, ja, die kans is wel aanwezig... ...maar niet, uh, ja, niet extreem groot. Maar ja, uh, het gebeurt wel eens in de training... ...dat je hebt natuurlijk veel meer kansen... ...dat je een oefening doet uh, waarbij je... ...ja, deze was zo goed, ja, dat beter kan niet... ...en als dat een keer op een wedstrijd lukt... ...dat zou wel echt gaaf zijn. Ken jij dat, Marianne? Heb jij wel eens wedstrijden die je wint... ...en dat je dan zelf denkt... ...oké, okay, ik ga maar nu naar de buitenwereld laten zien dat ik blij ben... ...want anders begrijpen ze me niet... ...maar dat je zelf ondertussen denkt... Het had daar nog beter gemoeten en dat en dat. Nou ja, ja. ja. Tijdens uh, wedstrijden zijn er heel vaak momenten dat je misschien uh, net de verkeerde keuze hebt gemaakt. Of dat je dat uh, net op het laatst nog weer recht kan zetten. Uh, maar het gebeurt ook juist, uh, juist wel. Nou ja, perfectie bestaat volgens mij niet uh, helemaal. Dus altijd nog wel iets te verbeteren. Maar, maar dat je echt in het flow zit en dat je uh, na de finish denkt van... Oh, Wauw, wat was dit uh, geweldig en wat ging dit goed en... Dit hadden we van tevoren eigenlijk niet beter kunnen bedenken of plannen... dan dat het uiteindelijk in de uitvoering ging. En dat was bijvoorbeeld 2K op de weg dit jaar zo'n zo, zo voorbeeld. Dat je van tevoren een planning maakt en een tactiek bedenkt met je hele team... En ja, dat je eigenlijk achteraf denkt van ja, dit, dit hadden we dit scenario dit hadden we in ons hoofd, maar de uitvoering was nog beter dan uh, de droom. Ja, en dat is dan het ultieme geluksgevoel. Dat is zeker het ultieme. Als je dan ook nog als eerste de finish mag passeren, ja, dat is geweldig. Vanavond is sowieso een prachtige avond voor jullie. Ga genieten van jullie prijzen. Epke voor de vierde keer al, Marianne voor de derde keer was het al. Hè. Uh, gaan jullie nog het feestgedruis in of moeten jullie naar huis van jezelf? Ja, we gaan nog eventjes uh, erin. Maar volgens mij moeten we beide uh, ja. op tijd weer uh, naar huis. Ja. En dan weer trainen of juist ja, aan het werk? Ik, ik ben nu inderdaad uh, weer uh, van het type van de studie. Alleen niet voor een kortere periode. Nog dat en met januari. En dan zit dat de zware de Dus uh, ja, ik moet er morgen nog even tegen. Dank jullie wel allebei. Goed, en veel bedankt. succes in 2014. Bedankt, Edwin. Ja, die uh, is uh, de feestzaal ingegaan waar uh, live muziek klinkt en uh, waar er gefeest wordt door de sporters. Bijvoorbeeld door uh, een van de wintersporters die wel aanwezig is op het gala. Freek van der Wart, shorttrekker, regerend Europees kampioen. Met een zutje uh, in de hand, hè, want uh, jij moet nog gaan knallen de komende weken, maanden. Ja, inderdaad, een zutje. Voor mij uh, nog even rustig aan. Uh, ik vind het altijd leuk zo'n avond om, om erbij te zijn en uh, gewoon nog even sociaal bezig te zijn. Over 2,5 uh, weken hebben wij uh, het NK Short Track pas in Amsterdam. Daarna twee weken later het EK. En dan weer twee weken later natuurlijk uh, ons hoogtepunt, uh, Sochi. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Het is een beetje een uh, avond natuurlijk van terugblikken. Op dit jaar succesjaar ook voor jou natuurlijk. Europese titels, sensationeel gepakt hè, door in de superfinale toe te slaan. Um, maar niet genomineerd uiteindelijk. Had je vrede mee? Nee, die andere drie gasten die genomineerd zijn, ja, dat, dat is ook een geweldig huis. Ik uh, kom net pas uh, kijken met mijn Europese titel. Dat, uh... Oh, het was pas een start! Ja, ja, ik hoop er uh, wat meer van te maken. Maar uh, ja, ik moet elke, elke wedstrijd moet je weer jezelf laten zien. dan probeer ik ook het uh, uitstoot mezelf te halen. Ja, dus dat is een beginpunt. Maar ja, we moeten ook vooruitkijken. Want inderdaad, Sochi komt eraan. Het eerste doel was om je definitief te plaatsen. Dat hebben jullie bij die World Cups gedaan uh, in uh, Colonna en in Turijn. Met name met de relayploeg was natuurlijk belangrijk. Hè, want uh, ja, daar liggen ultieme kansen. Ja, inderdaad. Met de relayploeg gaan we natuurlijk gewoon vergoud goud in, uh, in Sochi. En we lieten ook zien in Colombia dat we ook echt voor goud kunnen gaan met 18 ronden te gaan van de 45. Hebben we gewoon gedomineerd. Alleen dat de laatste ronde nou even niet goed ging. Ik denk dat het nog een beetje, uh, dat Zinky nog net iets meer kracht kwam omdat hij uh, met van zijn blessure terugkomt. Maar dat, daar zijn we nu hard voor aan het werken. En dat we die laatste stap nu ook nog kunnen maken in zo'n grote finale. Die laatste paar ronden allemaal een, sta, een stapje harder. Worden we net... Weer allemaal een beetje verder wegrijden bij onze tegenstanders. Waardoor Shinky eigenlijk alleen maar uit hoeft te glijden natuurlijk. Ja, hoor je wat je zegt? Je zegt, uh, we gaan gewoon voor goud. Gewoon in een sport die altijd gedomineerd wordt door al die Aziatische en Amerikaanse landen. Ja, inderdaad. Maar wij zijn de afgelopen jaren zijn we echt uh, omhoog gekomen. En we zijn nu echt een uh, land dat meetelt en waar de andere landen ook echt bang van zijn. Ja, dat merk je hè? Ja, natuurlijk. Ze rijden ook op ons. Ze zoeken wat wij aan het doen zijn. En uh, dat voelt alleen maar goed aan voor ons. En daar uh, gaan wij van profiteren. Stel je nou voor, hè, we kijken eventjes nog iets verder. Volgend jaar het sportgala. En stel jullie hebben dan die Olympische gouden plak op zak. Ja, nou, moet wel heel gek zijn als je dan niet bij de genomineerden hoort, toch? Ah, dat hopen we dan maar. Hè. Nee, hoe uh, spectaculair die nog uh, dit jaar is geweest met het beachvolleybal. Uh, dat hopen wij natuurlijk ook te doen uh, volgend jaar. We hebben grote plannen voor, maar uh, we houden het eerst even goed bij shorttrack En dan zien we wel wat erbij uh, komt. Dankjewel, Freek. Aan tafel zit hier Camille Eurlings, IOC-lid... sinds afgelopen september. En er veranderde nog veel meer in zijn leven. Want hij werd ook president-directeur van de KLM. In juli, geloof ik, meneer Eurlings? Ja. In hoeverre is het leven veranderd in 2013? Nou, het leven is wel weer veranderd. We hadden een paar jaar wat, wat rustiger. En nu, nu zijn de dagen weer goed gevuld, zal ik maar zeggen. Maar <laughs> dat is prachtig, want als je president-directeur van KLM bent... dan is een sportavond of een sportdag... Uh, ...vanuit het IOC of hier met de Nederlandse sport... ...dat is gewoon pure ontspanning. Het is fantastisch. Dus, dus vanavond het... is pure ontspanning? Het is geweldig. Hoewel u Om... er wel een speech uit gooide, ...daar heeft u wel even wat voorbereidingswerk voor nodig gehad, denk ik. Ik heb er wel bij nagedacht... ...maar als je daar eenmaal staat en je, je kijkt dus recht de mensen aan... ...dat is zo prachtig. Je kijkt die zaal in... ...je ziet gewoon die coaches zitten... ...je ziet de genomineerden zitten... ...je ziet topsporters zitten waar je normaal voor staat te juichen... als ze met een wedstrijd bezig zijn, ja, dan, dan komt het vanzelf. Is dat een andere vibe in zo'n zaal dan, dan als een zaal vol uh, mensen van de KLM zit... of vol politici zit? U bent het allemaal gewend. Nou, dat ligt eraan. Ook bij de politiek heb je dat vaak. En wat ik van KLM zo leuk vind... dat is een bedrijf waar mensen echt uh, tot aan 40 jaar werken. Mensen zijn heel trouw aan dat bedrijf. Ze voelen zich verknokt als Maar Dus ook daar heb je zo'n familiegevoel. Maar wat ik hier heel bijzonder vind, met deze sportavond... Ik, ik kom nu veel internationaal ook, ik kom veel sportavonden in andere landen, eh, maak ik mee. Maar hoe hier iedereen zich samenpakt, over alle sporten heen, ook over generaties van sporters heen dat is een hele grote kracht. En dat is ook een beetje dat oranje gevoel... wat je tijdens de spelen ziet loskomen. Iedere avond wordt de sfeer in het holland Heinekenhuis nog beter. En men zweet elkaar op... en de prestaties zijn beter dan je van tevoren gedacht had. Terwijl u dat vertelt, kijkt u ook Johan Kenkuis aan... die hier dit hele uur is blijven zitten. Johan, herken jij dat? Zie jij dat vanavond ook gebeuren? Ja, het is een, het is een viering van de sport en van de sportprestaties. En het, is niet alleen, het gaat eigenlijk niet alleen om wie nou met de trofee naar huis gaat. Het gaat heel erg om samenwerking... Uh, ...samen met elkaar een heel mooi sportjaar vieren... ...terugblikken op hele mooie momenten... En uh, ja, die awards, ja iemand moet winnen. Dat is natuurlijk ook de sport. Maar dat zijn voor mij niet de hoogtepunten. Maar is daarom het gedeelte achteraf, waar we nu middenin zitten... misschien wel belangrijker dan het gedeelte in de zaal? Ja, ik zat net voor, uh, uh, voor Ada Kok en naast Ellen van Lange. Ja, blijer kun je ja. mij niet maken, hoor. En, en dan zit ik vol bewondering te kijken naar wat ze doen. Ja, dat Ullege, ik zie u glimlachen ja, en, en allerlei gebaren maken daarbij. Dat is fantastisch. Ja. Ada Kok. Bij wie had u dat, dat vandaag? Want die zaal zit vol met nogal wat, zeg. Ja, maar, het, ja, maar dat, is, dat is net zo ongelooflijk. Nogmaals. En men is heel close samen. Dus je komt mensen tegen, je komt sporthelden tegen. Ada Kok, die ken ik van vroeger uit de krant toen ik een jong jockey was. Nou, die, toen ik met Olympisch Vuur begon een paar dagen geleden. Camille, hoe is het joh? Hup erop af en samen de schouders eronder. En dat is die, die spirit die maak je ook al tijdens, tijdens het gala. Als je op het podium staat en je kunt mensen zien. Want het is echt een, uh, ja, een heel warme zaal. Ja. U bent hier dan nu? in hoedanigheid als IOC-lid. U bent dat nu een maand of drie, denk ik. Ja. Heeft u uw stempel al kunnen drukken? Nee, dat zou te vroeg zijn. Kijk, Wat je moet doen in zo'n IOC, wil je echt effectief zijn. Dat is tijd investeren om collega's goed te leren kennen. En mensen moeten je ook uiteindelijk wat gunnen. Dus als je voor Nederland wat wil bereiken, en dat wil ik, gewoon niet alleen een vertegenwoordiger van het IOC hier zijn, maar ook een beetje een vertegenwoordiger van de Nederlandse sport in het internationale, dan moeten dus je internationale collega's je wat gunnen. Dat betekent mensen die ik kennen, veel praten. En wat ik probeer, rustig op de achtergrond, is dus met al die reizen die ik voor KLM maak... dat te combineren met gesprekken met, uh, met IOC'ers of andere sportmensen in zo'n land wat ik toch bezoek. Ja. En dat is een mooie combi, dat gaat goed. En u zoekt het dus wat langere termijn. In drie maanden lukt dat niet. Heel 2014, als dat voorbij is, heeft u dan wel namens Nederland, namens uzelf, daadwerkelijk iets ingebracht... ...ja, maar dat, moet, dat, moet, dat, dat, dat is nu begonnen. Alleen, wat ik probeer te zeggen is... ...je, je bouwt dat in een tijd bouw je dat op. Maar nu al... ...het is, het is, een, het is een, een grote groep en ook een kleine groep. Zowel de IOC-leden, maar ook de mensen die er omheen hangen. Als je ze vaak genoeg spreekt... ...leren ze je heel snel kennen. Je moet er gewoon tijd en energie in investeren. En wat ik gewoon hoop is dat ik de komende tijd... ...ook in staat ben om meer Nederlanders... ...op mooie internationale functies te krijgen omdat wij zo'n top sportland zijn. Wij zijn een supergoed sportland. Hoe klein wij als land ook zijn. En dan is het toch fantastisch. Als ook sporters, oud-sporters en andere bestuurders internationaal meer op functies komen. Daar wil ik mij ja. heel graag voor inzetten. Ja. Ik zou zeggen, kijkt u uw ogen uit vanavond. Want u ziet al die sporters nog rondlopen. Dank voor uw komst. En een van die grote sporters zit naast u. Teun de Nooijer, goedenavond. Voornaam. Winnaar van de Fanny Blanke Schoen Carrièreprijs. Ik weet het echt niet. Ik ben van de NOS. Maar ik weet het jaarlijks echt niet. Weet je van tevoren dat je die prijs gaat ophalen? Al die andere winnaars weten dat sowieso niet. Want dat wordt op de avond zelf nog bepaald. Ja. Wist jij iets? Nee. nee ik, uh... En voel je dat dan aankomen als ja, gister... je op een bepaalde plek wordt gezet in de zaal? En... Nou ja, dat, ja daar, je was me voor. Ja. Uh, gisteren kreeg ik namelijk thuis wel de vraag van... Uh, ja, Morgen is het uh, sportgala. Daar, daar ga je toch naartoe. <laughs> en dat, uh, dat zei mijn vrouw. En toen dacht ik, hé, uh, hey, wacht even, wat is dit? Het is een aparte vraag, die, die stelt ze niet zo vaak. En uh, toen zat ik inderdaad uh, bij binnenkomst, zag ik dat ik aan het randje uh, zat. Vrij vooraan. Ja, redelijk vooraan. Uh, Stond nog geen camera uh, op je neus, uh, neus geloof ik, nee, toen dat dat werd gemaakt. Nee, dat nee, niet. Nee, nul. Uh, maar ik merkte wel toen uh, uh, deze prijs, uh, nou, toen ze daar uh, naartoe gingen, dat ik wel merkte dat het hart uh, iets, iets sneller ging kloppen. Ja. Je hebt nog eens om je heen gekeken. Zitten er nog meer mensen die er voor een aanmerking ja, zouden ja, dat, kunnen komen? Ja, dat weet je niet. Je ja, bent echt niet, altijd uh, enorm veel uh, gegaafd voor deze, voor deze prijs. Ja. Dus, uh, ja, dat, uh, dus toen jij eens eens net hebben. zei dat je echt geen speech had, toen had je ook echt nog geen speech? Nee, eigenlijk niet. En, uh, nou, ik ben sowieso niet iemand van, uh, van heel veel woorden. Dus uh, ik hoop dat het een beetje goed over is gekomen. Nou ja, nogal. Uh, maar uh, ja... je. je ik ben gewoon ongelooflijk trots op, uh, op deze, deze prijs. Als je dat filmpje vooraf bekijkt met uh, de sporters die daar voorbij komen. Ja, het met zijn de namen, he, namen Kruijs, Van Moorsel, Blanchet, De Bruins, Schenk, ik noemde maar een paar. Je bent de ja, eerste hockeyer. Ja, nou ja dan, dan, gewoon als je dat soort namen zo, uh, zo opnoemt, dan word je eigenlijk gewoon een beetje verlegen van. Dat, ja. is, dat, je, dat je dan je eigen namen zo meteen ertussen ziet staan, ja, dat is wel heel, heel speciaal. Je bent tegelijkertijd ook, niet geheel toevallig, een van de gestopte sporters. Hoe is het Zwarte Gat? Nou, daar had ik het net even over. Uh, uh, met, met, een, uh, met een collega, zeg maar. Uh, nou is, is er eigenlijk natuurlijk mis hockey uh, waanzinnig. En dat zal altijd zo blijven. Hè? Dat, uh, die beleving naar zo'n wedstrijd toe of naar zo'n belangrijk uh, groot toernooi toe... Je ja, staan dus nog wel langs het veld hè? bij je dochters als coach. Ja, dat wel. Ja. Ja, maar uh, dat, dat is toch anders. Dat is een ander, ander gevoel. Dat is het, uh, veel vooraf. En op het moment dat je he, als sporter dan het veld ingaat, dan, uh, dan gaat bij wijze van spreken alles vanzelf. En dan zijn we de 70 minuten zo voorbij. Nou, dat, uh, ja, dat, dat zal niet meer zijn. Dus, en dat, dat nee. zal ik uh, ongelooflijk gaan missen. Behalve dan volgende maand. Want dan ga je nog naar India voor ja. een heel apart toernooi. Ja, ik kan daar nog een maand... Of af... jou geboden wordt, hè? Ik kan daar nog een maand afkicken, om, ja. het, zomaar, uh, om het zomaar te zeggen. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, ik kijk daar ongelooflijk uh, naar uit. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben uh, ook uh, vol in training eigenlijk. En uh, dat, dat is wel apart. Want er wordt op dit moment niet veel buiten hockey. Dus ik uh, er zal veel uh, individueel moeten doen. En dat is natuurlijk raar als je... Uh, ja, gewend bent om gewoon met een team op het veld te staan. Ja. Dankjewel voor je komst. Onze ja. tijd zit erop. We zouden ja. graag nog een uur doorgaan. Geniet van deze avond. Johan Kenkuijs, ook ontzettend bedankt. Graag gedaan. 2014 wordt een superjaar, hè? Daar gaan we nu al op proosten. Straks met het oog op morgen met Nieke van der Wijf. Wat ons betreft vanuit de rij nog een heel fijne avond. Tros Kamerbreed gaat verhuizen. Vanaf 1 januari niet meer elke zaterdag om 11 uur, maar voortaan vanaf 1 uur smiddags. Kamerbreed in 2014 elke zaterdag, maar dan vanaf 1 uur middags. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mag ik even je aandacht? De leerlingen hier weten namelijk van niks.